Kees Groot met het NOS-journaal. De Europese Unie begint een nieuwe bemiddelingspoging... tussen de Serviërs en de Kosovaren in het noorden van Kosovo. Namens de EU probeert de Brit Robert Cooper de partijen om de tafel te krijgen. Hij sprak vandaag met de Servische minister voor Kosovo... en met functionarissen uit Kosovo. Vorige week liep de spanning hoog op bij de grens van Kosovo en Servië. Servische bewoners waren woedend omdat Kosovaarse agenten... twee Servische grensposten wilden overnemen... Serviërs die in Kosovo wonen willen vrijelijk spullen naar Servië kunnen in- en uitvoeren. De gasunie heeft een financiële tegenvaller die kan oplopen tot 1,7 miljard euro. In de eerste zes maanden van dit jaar was het verlies 548 miljoen euro. De oorzaak van de tegenvaller zijn nieuwe regels van kartelwaakhond NMA. Die heeft bepaald dat het Nederlandse gasleidingnet minder waard is dan gedacht... De GasUnie mag nu minder geld vragen voor het gebruik ervan, met terugwerkende kracht tot 2006. Het bedrijf spreekt van een enorme tegenvaller, ook voor de staat. Nederland wil de komende jaren veel geld verdienen met de doorvoer van gas uit Rusland en het Midden-Oosten. De vader van de overleden zangeres Amy Winehouse gaat een afkickkliniek oprichten, de Amy Winehouse Foundation. Hij zoekt daarvoor steun van de overheid en werkt samen met bestaande afkickklinieken om dubbel werk te voorkomen.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 En het is weer tijd voor Knockout FM, op deze hele nieuwe maand, dat gaan we lekker aftellen. We hebben zo eigenlijk dit Black Eyed Peas met Don't Stop The Party en we spreken jullie zo. 8 7 6 5 4 3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 Cause they can't shut us down And ain't no stopping We gon' keep on rockin' Baby, ain't no stopping You cannot stop us now So hold on Tight as a rock The like, mic right Oh excuse me but don't now so synchronize So with the analyze Subcoming wipes the session This will be a lesson Question You carry protection Now with your heart Go on Like Silent Dion Come on chameleon Yeah Straight from the top of a dome ZANG Nou, daar zijn we weer. Knockout FM op jouw 1 augustus van de maand. Jimmy is even volgens mij, Kevin bellen. Die zit weer op Recreade. Hallo? Heb je Nee. Ik heb niemand. Hij gaat wel uh, tellen, maar niemand. Is. Je moet twee keer nul proberen. Ja, of dan één keer nul. Maar dit is dus weer Knockout FM op jouw 1 augustus van 2011 De zomer is nu echt begonnen Het is echt heerlijk weer vandaag geweest Ik heb helaas de hele dag moeten werken Maar dat drukt de pret niet Want we zijn er weer met Knockout FM We gaan vandaag heel veel lekkere zomerhitjes draaien uh, Jim probeert het weer even met de telefoon Hallo met Kevin, ik ben er even niet oh. Hij is uh, helaas in gesprek Helaas we proberen het zo nog een keer. Heb jij nog wat te melden? Nee, niet echt. Nee. Oké, okay. het was eigenlijk de tijd voor het laterastopper. Maar die heb ik helaas niet, want we hebben niet veel tijd gehad om het te bespreken op mijn werk. Da -da -da -da. Anders zoeken we gewoon nog een hele lekkere foute hiero. Als het laterastopper van de week. Wat dacht jij ervan? Ik vind hem goed. Gerard Jolie met Er hangt liefde in de lucht. Dat is de laterastopper van deze week. Week, week. Geniet ervan. Het thema van deze avond is zan. Sun, zon. En daarom hebben we vandaag Dance Nation met Sunshine. Jimmy, wat vind jij ervan? Ik vind het een heerlijk nummer. Ah, helemaal goed, we gaan er naar luisteren. <laughs> We gaan lekker een ramawar doen. Hé, hey, dat was best een leuke. Wil Jim dan zich even melden bij de balie? Wij hebben een ramawar weetje voor hem. Oh, lekker. Zo, hallo. Tama? Eh, uh, ja. Jezus. Nee, wacht. We gaan even een leuke zoeken. Ah, Wacht even hoor. Daar komt hij. Spannend. Kijk. <laughs> Jezus. Dat is voor jou, Jim. Kinderlawaai is geen lawaai. To oh, zo. Hey, je nou een spannende joh? filler. Spannend. Er komt hij. Oh nee, dat is hem niet. Hallo, <laughs> hallo. Nou, kinderlawaai is geen lawaai. Ja. In Vlaanderen ligt een uh, wetsvoorstel klaar dat geluid van spelende kinderen niet langer als overlast beschouwd dient te worden. Zo. Zo. <laughs> in Brugge is een kinderopvang die in de weekenden en vakanties de deuren moet sluiten omdat één buurtbewoner over lawaai heeft geklaagd. Nou, wat, een, wat een, ik, nou, dat, dat vind ik nou niet kunnen. Hè? Uh, parmele, parlementsleden van de videre, uh, Liberale Open VDL kwamen gisteren met het plan om kinderen overdag ongestraft lawaai te laten maken. In Duitsland bestaat al een soortgelijke wet. Volgens welke kinderen... Onbeperkt mogen schreeuwen en andere geluiden produceren. Nou, ik vind die uh, buurtbewoner... maar een, een zeikend, moet ik een, zeggen. Een tamme. Ik vind gewoon um, dat je kinderen kinderen moet laten kunnen spelen, lekker kunnen laten gillen. Want ja, daarvoor zijn het kinderen toch? Het daarom. <lacht> We gaan even kijken. Uh, ja. Nou. <lacht> Nou, politie breekt auto open voor een pop. Nee, nou. hey, moet ik hem lezen? Nee, ik lees hem al. Oké, okay, wacht. In groot... Oh. Ja? Jesus. Ik ben geen zien hoor. Oh. Nou, maar dat maakt niet uit. Oké. Okay. Politie breekt auto open voor een pop. In Groot-Brittannië uh, Br kreeg een vrouw de schrik van haar leven toen ze in een geparkeerde auto alleen gelaten baby dacht te zien. Ze belde de politie die het... Het raam van de auto insloeg om het kind te rennen. Maar toen de agent het kind van dichtbij bekeken... ...kwamen ze erachter dat, het geen, dat ze geen baby hadden gered... ...maar een levensechte pop. Top. De vijfjarige poppenmoeder had haar kind achter in de auto... ...van haar vader laten liggen toen ze naar school ging. De levensechte poppen zijn een echte hit onder de jonge Britten. De schade aan de auto wordt door de politie vergoed... Nou, dat vind ik maar okay. weer een hele goede <laughs> uh. <laughs> Nou Nee, deze Oh nee, wacht Zullen we die doen? Aannemers Mag ik die doen? Aannemer schorst bouwfakkers Die naar vrouwen fluiten Dat kan niet Nou, dat is, uh, dat no. is gewoon bouwfakkers eigen Dat is gewoon Dat eigen. hoort erbij, dat is het straatbeeld Dat je gewoon, als er een mooie meisje voorbij loopt Gewoon even kan ja. doen dat vind gewoon, ja. <laughs> Wat is jij nou weer Daar komt-ie. Jij mag lezen, hoor. Twee Engelse bouwvakkers werden tijdelijk op een actief gezet... ...omdat ze naar een vrouw hadden gefloten. Het duo was aan de slag op een werf in het stadje. Hey, wie hebben we daar? Neem jij ze op. We hebben een bellen. Met CSM, goeienavond. No. Terwijl... Hey... hey. Kevin is bij ons. Zullen we je even in de studio houden? Kijk dan even. Mag ja, iedereen? Mag iedereen? Hallo Kevin. Hey doe. Alles goed jongen? Lekker, met jou ook? Ja, lekker lekker. Waar ben je? Ja, ik zit in de Ah, mijn oude basisschool. Ga ik even live? Ja, het is live. Zal ik even live live? Ja. Wacht even, hoor. <laughs> Ja, hier zijn uh, Kevin en Kenny. En zijn! De twee. De drie tammen. Ja, precies. Hey, hoe was jullie. Uh, hoe zijn jullie eerste dagen? Nou, de eerste dagen zwaar. Zwaar? Zwaar, zwaar zwaar, zwaar. Hoe kan dat dan? Ja, veel voorbereiden en zo en uh, alles, hè. Nou, nah. ja. Maar vertel, wat waren de eerste. Hoe waren de eerste dagen? Gezellig, vooral gezellig. Gezellig, gezellig. Oké, okay. ik zag een paar foto's op Twitter. Uh, licht is toe. Ja, welke foto's bedoel je? Het podium en die lieve kindertjes. Ja, en het podium van Noord. Ja, dat is gewoon als gezellig. Dat is het podium van de recreanten. Bobby. Ja. Kev uh, heeft ook ander soort foto's uh, op Twitter Dat bedoel je daar niet op? Oké. Okay ja <laughs> nou, dat is onze Kenny, die was er vorige week ook. Ja. Jongen, jongen, jongen. Maar verder, uh, ja, veel animo. Ja, bij ons hadden we. Uh, 45 kinderen. Oh, kijk, gezellig. Hè? En, hoe was nou die poppenkast op zondag? Wat? Die poppenkast op zondag. Dit is voor mij. Hoe was dat? Ja, leuk. Nou, daar heb ik toch niks aan. Kijk, nee, Tot nee, ja, was wel oké. Okay. Ja, de eerste keer is het altijd moeilijk. Het is best wel lastig om, uh, om te beginnen. Opstartproblemen, noem je dat in. Oh ja. Nee, maar die zijn wel echt altijd uh, heel erg aanwezig. Opstartproblemen. Maar uh, ja, uiteindelijk altijd, uh, gaat het altijd wel goed. Kijk, dat is mooi, dat is mooi om te horen. Ja. En uh, tot hoe lang gaat het nog duren? Volgende week vrijdag. Volgende week vrijdag, oké. Okay. En, en kunnen de kinderen zich nog steeds uh, aanmelden en uh, doen? Vertel eens. Ja, ze, ze kunnen gewoon uh, naar het Centrum of uh, naar Noord gaan. Oké, okay, en, en leg, eens, leg eens uit. Want je wil natuurlijk dat, dat jullie het lekker druk krijgen. Vertel. Ja, we hebben het al druk. Vervolgens Centrum. Het centrum had uh, vanmiddag elf kinderen. 18. Oh, dat is een beetje jammer. Ah ja Nee ja ze kunnen gewoon naar het, naar het project zijn. Was het zo zulk geluid? Dat uh, Volgens mij komt er een trein of die. Hé, <laughs> nee, dat deden die kinderen toch zo. Hey nog, misschien is het verstandig als je in de stuur dat daar laten bij voor de oven. Wat? Misschien is het verstandig als je gewoon binnen gaat zitten en niet bij de, spoor, de spoorbomen gaat gezegd. <laughs> Sorry, we zijn live. We zijn live naast na spoorwegovergang. Ah, oké. Okay. Maar, ehm... Um... Nou, nee, dat is gewoon leuk. Verenigd was leuk, oké. Dat we hier willen. Dat we hier willen. Dat is helemaal mooi. Ja, en jullie? Je hoort het. Jullie gasten even langs. <laughs> <laughs> nee, het gaat hier goed. We, gaan, we zijn lekker bezig en uh, lekker fris allemaal. Mooi, mooi. Moet je, wacht even, even laten ze zelf. we moeten wel oh, moet je op wachten. Hallo? Het duurt even. Hallo? Kenny gaat, hij is weer in een geile bui. Oh, wel. <laughs> <laughs> <laughs> Zit hij nou op jullie step? Ja, die zit op Kenny's Step. Kijk, stopper. Jezus. Maar we gaan, we gaan lekker een nummertje voor jullie draaien. Dat gaat over de zon. Ja? Het is Bob Marley en Funk Funkstar Deluxe met The de ah, Sunny je, Shining. Ik moet ik nog gaan luisteren? Wacht daarvoor. Hè? <laughs> ik heb er nog niet aan uit. Ah, Prutzer. Ja? Ik weet het. Ja? Hoor je ons? hem maar aan, zet hem wel Hallo. Hallo radio van Kevin, we zijn er. Maar we gaan hem lekker draaien. Bob Marley en Funko Star Deluxe met The Sun Is Shining. Geniet ervan. Ta ta ta Dit nummertje is voor Kevin. Uh, nee, voor de uh, Kenny. Omdat hij zo horny is. Horny98 uh, van MouseT featuring Hot and Juice. En het volgende nummer is de Party Squad, Rivers, Gert, Adje, NJ met Ikgaar. Hij begint op de beatboxje. Ruitje, gooi je radio. Leanen naar ikburg op een dak te rust. Rivers <hums> laat de beat met <hums> de hardste base. Terwijl Ruben aan mijn vraag komt die krijgt nog lag. Dus ik wittere <hums> hem <hums> terug. <hums> Rond <hums> een uur een vak. Druk mijn ik ga stap stapper in de studio Voor een klein beetje isanlegaan Zin en tekst, ik die En dit alles doe ik in een half uur of zo. Niemand in de game die doet wat ik doe Want ik doe niet wat zij doet, doe niet wat jij doet Doe niet wat een ander van me beeld niet blij doen. Niet zo tof doen, ik zal mij doen Ze noemen me handsome Ze noemen me fashion Ze noemen me magic, spring op het Yeah, we do it, yeah, we do it, yeah. Yeah, we do it, yeah. Yeah, he said, but they're 16. And they're just my name, but they're acting. They're no a nigga, I joke, you can't you a kid. I'm just a bit of your man, your dad. I made it out, yeah. I'm glad for the one, but care. don't care. You're not in the mode, nigga, more clap. With a new track for Jerry on the back yeah, yeah. You <laughs> What I do for the cast, maybe, because I move as the boss, maybe We all want to see ourselves the Fuck that, I'm a delinque, yeah And my sex is a dick, so I'm going yeah Chicks lick em' mah, for the em' mah Dill em' mah, dick em' mah cinema, Yeah, cinema, show up my mic, yeah, sing the ping Cinema, captain, yeah,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 The Party squad. The Party squad. The Party squad. The Party squad. The Party squad. The Party squad. The Party squad. The Yeah, squad. The body squad. The body squad. The under, come see that I'm ready for this, and you're so good for me, you're my true joy, you make me want to say Allee, is goed voor barma, papa. Ja, mensen. Jullie kunnen wel naar Nederland 3 kijken. Naar Ali B gaat helemaal uh, los met Ali B, of hoe was het? Alibay op volle toeren. Oh ja, hij gaat, uh, deze week gaat hij naar uh, Wilke Alberti. Met Kleine visserik Met Kleine Viezerik Café, noemen ja. we hem ook wel. Met zijn zilveren grill. Ja, <laughs> zijn piercing. Hij heeft toch zo'n grill of zo, dat is zo ja, noem je dat. Ja, ja zo'n grill, ja. Zo, ik wil, ja. Jij bent een rapper-expert, ben jij. Nou, valt wel mee, hoor. We gaan zo direct nog lekkere nummertjes luisteren. Wij gaan even verder kijken, zo met Ali B. Jullie gaan lekker luisteren en kijken, hoop ik. Allemaal tegelijk. Zullen wij dat liedje van Ali B en Wille Bertie even regelen? Ja, dat we Die straks even uitzenden. Nou, papa. Weet het, wij hebben zo direct de dier van de week uh, Wat hebben we nog meer? Kevin is top 5 Zonder Kevin Ja dat is wel jammer oh, is Kevin als je nog luistert en je voelt je geroepen Dan mag je gerust bellen en dan ga jij het gewoon presenteren Vanuit de telefoon en Top 5 putcoders. De meest vervelende kinderen ja, oh ja dat gaan we doen Ja dat is een leuke Kevin voel je geroepen Kenny jij kan ook wel wat verzinnen. En uh, wij zien jullie ik ga Ik zeg altijd wij zien jullie Maar ik ken ze helemaal niet zien Nee dat klopt Alleen, uh, ja, alleen als ze bellen kan je ze horen ja. Of ze moeten hier voor het raam komen Maar ja Ja yeah. yeah. yeah. <laughs> <laughs> Maar we gaan wel zo naar het volgende uur En uh, je hoort ons zo direct uh, Weer in volle teugen En we gaan het nummer van Ali B met Willeke Alberti's remix Regelen voor jou dus ga lekker genieten naar met Spiller met Groove Jet. Gaan we dat doen, Jim? Ja, ik vind het allemaal doep. Helemaal mooi. Echte zomernummer. We zijn helemaal into de zomer, omdat morgen wordt het 26 graden. 26? Jij zit. Nou dames en heren, dat was Spiller met Groovejet. We gaan nu verder met Snow Patrol, Called Out of In The Dark. us We hebben september met cry for you.